Gas and Electric Company. Are you ready? Nou, dat zijn ze bij de gemeenteraad nog niet. Ze zitten allemaal netjes in de bankjes te luisteren naar een presentatie. Dat betekent dat wij gewoon nog even muziek doordraaien. Doen we doen met NECA Confession. This is my confession. Tried so many times to oppress him Now I decided to explode and let my heart speak its ache and I don't know my weak body can't fulfill I live it out to him and still I know that my anxiousness And my truthfulness Can be paid back with his love no. Can be paid back with his love I thought it's just like me Someone I can get myself to completely know It's so painful to accept the fact that he's rejected me I've done so many things to make me believe life is possible without Out of my head It worked out I deceived myself Look up my dignity It sucked away my happiness And learning new things And made me think I love someone else No one's self-defense So do me no uh, Please let me go Do me no uh, Please let me fly Do me no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 Just like the ancient stone Every sunrise Maar dat is niet wat u wil horen, natuurlijk. U wil de gemeenteraad horen. Nou zijn we bezig. De verbinding is heel onstabiel. Um, Kees Mettens van de CDA is nu aan het woord en we kunnen inbreken. Dus probeer het. links, niet. CDA niet. Gemeentebelang is antwoord. Formaliteit, dus hamerstuk. Dank u wel. Ik... Ja, en de verbinding is alweer verbroken. En zo gaat het al de hele tijd. Dus, ik ga er uh... ook vanuit en dat ga ik vragen. Meneer Kramer van Het zijn wat haperingen. We doen wat we kunnen en we nemen de stream mee zolang die er is. Inmiddels gaan ze door naar uh, nummer 4. Zijn ze inmiddels tot de vergadering. En dat is de beslissing voor Rensen. Maar ook nu loopt de stream weer vast. Dus ik uh, draai even nog een muziekje en dan uh, proberen we opnieuw te bufferen. En inmiddels is de vergadering gepasseerd. Ik weet niet of dat vanwege de technische problemen is. Maar er is een, is een pauze. Nou ja, dat betekent dat wij gewoon doorgaan met muziek. Zoals deze van Cube in the Blizzards. Life in the low countries, in our no Most of the time it's raining, and rare is the sun. de leverancier... Uh, ...we gaan... Uh, ...we gaan verder... En, uh, uh, ...ik heb de inleiding... Uh, ...genoemd, uh, kent er jeugdhulp... ...waar het over gaat, geen insprekers... ...voor dit onderwerp... En ...het woord is dus aan de, aan de leden... We gaan nu aan de linkerkant beginnen. Um, CDA. Al iemand? Jij namens het CDA. 1000 euro. We weten dat geld is dus nodig om, om, om de uh, zorg uh, te verstrekken aan, aan de jongeren die dat nodig hebben. over de jeugdhulp in het algemeen dat we moeten kijken of het systeem zo financieel houdbaar is um, de problemen. we uh, uh, willen instemmen maar laten we duidelijk zijn aan, aan, aan de betrokken partijen dat uh, echt op korte termijn structurele maatregelen moeten worden genomen dank dank u wel uh, mevrouw van der Veld van GBZ, gaat u gang. Ja, eigenlijk in aansluiting tot uh, wat het CDA daarnet zei. Uh, we moeten, het is niet anders, maar het begint nu wel heel pijnlijk dossier te worden. En uh, het is hartstikke leuk dat het gelijk alle taken naar, het, uh, naar de gemeentes afschuift, maar uh, de middelen die krijgen we er niet bij en ik denk dat daar gewoon eventjes hard naar uh... ja moet er echt denk ik blijkbaar dank u wel de heer Kramer van OPZ dank u wel ...voor de jeugdigen uh, geborgd is. Wat ons dan wel verbaast is dat Kenter Jeugdhulp... ...zelf verzocht heeft om een bedrag van uh, circa 4 miljoen. Uh, dat roept uh, toch uh, de vraag op... Uh, ...nu dat het bedrag uh, meer dan uh, de helft uh, is uh, gehalveerd... ...of die organisatie Kenter zelf wel uh, vertrouwen heeft... Uh, ...dat zij de continuïteit kunnen waarborgen... ...om deze organisatie verder te brengen. Uh, vervolgens uh, mis ik uh, in het stuk een risicoanalyse... ...als een van de gemeentes uh, alsnog zou besluiten het bedrag uh, niet toe te kennen. Uh, mede om reden dat uh, alle gemeentes hiermee akkoord moeten gaan. En uh, aan de wethouder dan ook de vraag... Uh, ...wat zijn de alternatieven om de zorgcontinuïteit dan zeker te stellen... Uh, wij als Openzet staan uh, niet te springen om uh, deze bijdrage te, uh, te verstrekken. Het geeft sterk de indruk uh, dat wij uh, water uh, naar de zee aan het dragen zijn. Dank u. Uw vragen zijn duidelijk. De PVV. Wie mag het woord geven? De heer Tichelaar, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, uh, zorg is natuurlijk uh, heel belangrijk, maar niemand zit te wachten op uh, bodemloze putten. Hè? en uh, een stichting is een ondernemingsvorm zonder winst maar dit lijkt eerder een ondernemingsvorm met een verlies oogmerk uh, die van tijd tot tijd roept uh, we hebben tekort, wilt u even storten? dat vinden wij niet echt een, een aanvaardbare situatie wat is de garantie, dat kent er na deze zoveelste bijdrage, niet over een paar maanden weer aan onze voordeur staat te kloppen van mag ik even vangen ik bedoel, dat is gewoon een, een ongewenste situatie en verder vinden we het opmerkelijk dat de besluit om zeg maar over te maken afhangt van andere gemeenten nou als je andere gemeenten hetzelfde zouden roepen dan zit je alleen maar naar elkaar te kijken en niemand neemt een beslissing wat wat als zandvoort nou gewoon nee zegt deze keer wat dan Daar zijn we nieuwsgierig nou dank u wel dank u wel de vvd de heer drommel gaat uw gang dank u vriendelijk voorzitter de VVD zit er eh, wel bijna gelijk in zoals alle anderen, maar we zijn wat uitgebreider. We voelen ons namelijk in deze ja wat gedwongen, haast gegijzeld door de situatie. Het is zo dat je toch niet de, geen de jeugd eh, hiermee kan laten zitten. Aan de andere kant is het ook niet zo dat je door een gift aan een dominante marktpartij de problemen oplost. Het is wel zo dat je nu op korte termijn de situatie continueert... Het is ook zo dat je hiermee de liquiditeitsprobleem van de kenter voor, uh, oplost. Maar het gaat natuurlijk over de bedrijfsvoering. En er wordt in een stuk al een antwoord op gegeven om dat op te lossen. En men gaat dan monitoren. Ik denk dat we dat beslist niet moeten doen. We moeten niet de bedrijfsvoering van het bedrijf overnemen. Ik denk dat dat niet verstandig is en ik denk dat we het ook niet kunnen. We moeten een gift geven in dit verhaal, dat lijkt me logisch... Die gijzeling moeten we dus ook geld omzetten. We kunnen zomaar niet al de jeugd de zorgvraag ontnemen. Maar na dit puinruimen, na deze gift, moet de kenten blijkgeven dat zij bij de gesignaleerde gebreken, zoals facturatieproblemen, tijdregistratie, leegloop van uren. Kortom, dit is bij een bedrijf natuurlijk een significant probleem. Dit is een bedrijfsprobleem. Dit is geen zorghulpprobleem. Dit is een bedrijfsprobleem die gigantisch is en door het bedrijf zelf opgelost moet worden. En ze kunnen dan die gift krijgen. Wij betalen slechts 5% trouwens. Maar om te zorgen dat die gift bij die gift blijft... En er wordt al een winstwaarschuwing gegeven. Hè? Men wil al een ton meer vangen bij de maandelijkse structurele verhoging. Maar wil je nou zorgen dat dit bedrijf ook door blijft draaien functioneel en verstandig en goed, dan zou je natuurlijk een winst-verliesrekening maandelijks moeten kunnen presenteren, oftewel een exploitatieoverzicht aan de controller en niet aan de knoppen gaan draaien, maar slechts dat eisen. En dan ten tweede, we praten hier over een dominante marktpartij. Het is zo wanneer deze partij uitvalt, de zorgverlening aan de jeugd dus gewoon in een groot gat valt. En dat is altijd al gebleken, in heel Nederland trouwens, met alle andere partijen, dat je nooit in een markt een dominante partij moet hebben. En dat is denk ik, nee het is niet denk ik, het is de taak van ons, van de gemeentes, om juist ook de kleinere partijen een partij te maken en niet de dominantie aan één marktpartij afhankelijk te maken en daaraan vast te knopen. Dit brengt een gijzelingssituatie en dit brengt ook een situatie teweeg die wij geen van alle willen en waar al juist ook de zorghulpverlening aan de jeugd de dupe van is. Dank u voorzitter voor het eerste termijn. U mag ook weten wat er gefluisterd is. Het geluid is weer goed, dus u bent te verstaan in de huiskamer. Of op welke plek dan ook? Voorzitter, met welke ogenblik ging dat goed? <tie> <tie> ik, hoop voor, ik hoop voor u dat die te verstaan was, uh, meneer Drommel. Uh, van D66. Ja, ik, ik, ik hoorde de heer Drommel over dat we dat niet aan een grote partij of een, een, een marktwerker la, moeten laten uitkomen... Uh, hoe verhoudt zich dat dan uh, als vvd zijnde met betrekking tot uh, een marktwerking in de zorg? De heer Drommel. Dank u voorzitter. Uh, ik heb gesproken over een dominante partij en de marktwerking is juist gericht op de dominantie dat die niet in de markt aanwezig mag zijn. Zo is de marktautoriteit ooit ingesteld, minister. Ook voor de VVD. GroenLinks, de heer Keuning. Dank voor het woord, voorzitter. Uh, het is natuurlijk een pijnlijke situatie dat nu veel jongeren in een onzekere situatie zitten. Uh, we stemmen sowieso in met het plan, want de doorgang van deze organisatie... Is en ik hoop dat Kenter gewoon door kan blijven gaan, maar, met het leveren van goede zorg. Maar um, het is wel belangrijk dat er eventueel wordt nagedacht over wat er gaat gebeuren, als het blijkt dat Kenter het niet haalt. En wat zou het alternatief dan, dat is ook al door de OPZ aangehaald, uh, zijn voor de jeugdigen, wanneer het blijkt dat Kenter uh, het niet zou redden. Dat was voor het eerste termijn. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw De Vries. Dank u wel. Nou, Heel veel gezegd, waar we ons uh, voornamelijk wel bij aansluiten. ...dat ze hun eigen broek op kunnen houden. Uh, dus we zijn ook benieuwd naar de mening van de wethouder of hij denkt echt dat dit plan afdoende is. Uh, en wordt dit plan ook gemonitord. Dus uh, zijn lopen op schema met de uitvoering van de plannen en wordt dat gehaald. Uh, dat was het voor de eerste termijn. Dank u wel. Ja, voorzitter, dat is correct. Dank u wel. Um, ja, er is natuurlijk al het een en ander gezegd. Um, wat we hier zien is wel een, een gevolg van, uh, van marktwerking. Je hebt dan een ...regio. ...tegen een tarief wat mogelijk onder een kostprijs ligt. Dat betekent gewoon bedrijfsmatig dat een bedrijf verlies gaat leiden. Dat is overigens hier ook niet het geval. Er is wel sprake van meer factoren die meespelen. Er wordt onder andere ook al genoemd over het aanschaf van een, de realisatie van een nieuw ECD. Dat zijn overigens gewoon kosten die een zorgstelling zelf hoort te betalen... instantie gevraagd. De gemeentes gingen uit van 2 miljoen. Gelukkig heeft de jeugdautoriteiten nog even naar gekeken en is het dan 1,6. De verdeling is inmiddels ook bekend en voor standvoort kost dat dan 79.000 euro. Ik hoor GroenLinks ook zeggen van ja, hoe zit het dan met andere zorginstellingen? Veilig Thuis is ondertussen ook al een keer bij ons langs geweest als gemeente. Wat weerhoudt zij dan om dit ook dan te gaan doen? Het mag juridisch. Desalniettemin kan je op een gegeven moment wel gaan vragen van... Uh, hoe lang gaan we dit nou volhouden? Uh, zijn wij dan inderdaad uh, de gemeente of de gemeentes in de regio... die een jeugdinstelling vast moeten houden en door moeten laten lopen? Nou, in tegenstelling tot de, wat de VVD schetst... vinden dat wij wel inzicht moeten houden in hetgeen wat er speelt. Um, de jeugdzorg is en, en zal ook blijven een, een open eindregeling. Dus zodra er iemand in zit... ...blijft hij ook zorg afnemen. Althans, dat is wel de veronderstelling zoals hij er nu in staat. Dat betekent dus ook dat je die zorg moet laten doorlopen zoals dat geschetst Heem, wordt. Zoals u geen bezwaar tegen heeft. ik zie vinger van de heer Drommel en daarna van mevrouw van der Velde. Tuurlijk. Eerst de heer Drommel, die heb ik als eerste oh, gezien. Misschien Veld, is mijn vinger even belangrijker, want in de internetverbinding schijnt toch nog steeds niet op te lopen. Dat... Ja, ja, dat was Is dat. Meneer Drommel heeft pech, maar ik zou vragen: reageert u toch? Nou, ik wou u ook een compliment geven, want het was inderdaad een heel belangrijke mededeling van mevrouw van der Veld. En <lacht> ik heb weer pech, maar ik heb een vraag aan de heer Hermsen. Want die stelt dat wij of ik iets gezegd zou hebben, maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd. Dat wij wel inzicht willen hebben, maar niet gaan sturen. We moeten wel monitoren in de zin van te kijken wat er gebeurt. Maar we moeten niet de bedrijfsleiding gaan overnemen. Dat kunnen we niet en dat moeten we ook niet doen. Dat is mijn betoog. Dank u voorzitter. De woord is aan de heer Hermsen, gaat u verder. Ja, dan zou ik de bod moeten luisteren wat de heer Drommel dan exact heeft gezegd. Ach god, oh dan gaan we het wel... zo praten. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel een beetje vervelend vind wat hij nu doet. Zonder interruptie ook. Maar goed, dat zal wel aan ons liggen. Um, wat ik wilde aangeven is dat wij het wel eens zijn met het feit dat wij uh, vinger aan de pols moeten houden. Dus vinger aan de pols in de zin van uh, die maandelijkse gesprekken die voorgesteld worden. Uh, die zijn wat ons inziens inzien heel erg belangrijk om inzage te krijgen. Dus in hoeverre uh, de liquiditeit uh, van Kenter uh, gaat opspelen in dit proces. Uh, daarnaast is het ook zo dat we ook een hand in eigen boezem moeten steken. Dus dat we eigenlijk niet, of niet tijdig uh, deze informatie uh, ter beschikking hebben gehad. Ook niet als raad. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat we gewoon simpelweg niet weten wat er instroomt en wat de prognoses zijn. Dat is gewoon al twee jaar, of sinds de invoering van de jeugdwet, in ieder geval vanuit onze gemeente wel het geval. En daar moeten we naar kijken en het verbaast mij dan ook. Uh, het verbaast mij niet dat, dit, dat deze vraag gesteld wordt uh, en dat dit raadstuk naar voren komt. Maar het verbaast mij wel in, de, in hoeverre wij daar nooit eerder aandacht aan hebben besteed. D66 heeft het overigens wel gedaan. heeft die vraag ook altijd aan commissies. Tijdens commissies gesteld. En ook tijdens uh, kennisbijeenkomsten. En ook elke keer aangegeven. Uh, waarom hebben wij daar geen inzage in. En waarom kunnen we geen fatsoenlijke prognose stellen. Dus de vraag is eigenlijk aan de wethouder. Of dit, uh, of dit in ieder geval opgenomen kan worden. En dat wij uh, als raad gewoon meer inzicht te krijgen van uh, waar dat geld dan ook aan wordt besteed. En of we dan uh, hopelijk een keer voor volgend jaar wel een fatsoenlijke prognose kunnen krijgen. Zodat we in ieder geval op tijd worden meegenomen in de oplopende kosten. Dank u wel. Daarmee uh, heeft u de eerste termijn gebruikt en nodige opmerking gemaakt, vragen gesteld. Het woord is aan de wethouder, de heer Van Haafden. Dank u voorzitter. Um... Ik denk dat het goed is om even bij het begin nog even uh, terug te kijken naar waar dit nou oorspronkelijk uh, vandaan komt. Want um, een aantal jaar geleden hebben wij de aanbestedingsprocedure gelopen. Alle gemeenten in de regio hebben uh, zeg maar de jeugdzorg en de jeugdhulp ingekocht. En dat allemaal onder uh, zeg maar aanvoering van uh, de overheid en Den Haag die dat van ons verwachten en wilden. Toen al uh, was duidelijk dat er vanuit uh, de, het Rijk uh, onvoldoende financiële middelen mee zouden komen. En als doel was daar om uh, inderdaad uh, nou ja, de bezuinigingen die nodig waren uh, ook door te kunnen laten voeren. En als je nu kijkt naar de situatie die ontstaan is bij Kenter, en Kenter is echt niet in dit land de enige partij die in financiële problemen is terechtgekomen, is dat deels veroorzaakt door inderdaad mindering in de financiële middelen die beschikbaar zijn, maar in dit specifieke geval is ook duidelijk dat de gemeenten, uh, ...allemaal hun eigen uh, um, factureringsverzoeken uh, hebben ingediend. Die wilden van uh, Kenter, maar van alle andere organisaties op hun eigen wijze uh, verantwoording uh, ontvangen. Dat heeft ertoe geleid dat uh, met name dan bij Kenter uh, het hele ICT-systeem uh, vervangen moest worden. En daar opnieuw uh, factureringbeslag uh, uh, moest doorgevoerd worden. Als je dan kijkt wat er aan, aan de grondslag eigenlijk aan ligt, is, is dat een, een belangrijk deel van de basis waarom Kenter in de financiële situatie terechtgekomen is waar we het nu over hebben. En meneer Kramer heeft het over 4 miljoen. Dat is wat Kenter in eerste instantie aan ons heeft gevraagd, aan onze gemeente. En uh, Eigenlijk kan je stellen dat dat vanuit de gemeente op een gegeven moment is uh, doorgekeken waar nou die 4 miljoen uit zou bestaan. En in ieder geval hebben we al meteen een besluit kunnen nemen... althans het advies hebben we uitgevoerd om eh, onroerend goed te verkopen. Dus een deel van die 4 miljoen is, is terugverdiend... bij Kenter door de verkoop van onroerend goed. Blijft er nog eh, ongeveer een 2 miljoen over... En daarvan heeft de jeugdautoriteit de zaak nog een keer goed doorgerekend en geconcludeerd dat van die 2 miljoen die de gemeente berekend hadden, uiteindelijk anderhalf miljoen nog noodzakelijk zou zijn. Nou, in die 2 miljoen was ook al een voorziening van 100.000 euro extra meegenomen om een liquiditeitsprobleem te kunnen oplossen. En dat is de reden waarom uiteindelijk een voorstel is gekomen van 1,6 miljoen. En dan is de vraag, denk ik terecht, is dat dan voldoende? Gaat dan de organisatie daarmee geholpen worden? Nou, als u de presentatie afgelopen week hebt kunnen volgen van de jeugdautoriteit, is daar het vertrouwen dat Kenter in staat is om hun liquiditeitspositie te herstellen en daarmee de zorgcontinuïteit te waarborgen. Dat vraagt wel een grote inspanning van de organisatie. En voor een deel is dat al gebeurd. Uh, dat in, zeg maar in het, in het uh, overhead is er behoorlijk bezuinigd. En uh, facturering is op een andere wijze uh, ingevuld. En het blijkt nu al dat die uh, uh, investeringen min of meer in het reduceren... Van de kosten er in ieder geval al toe hebben geleid dat de financiële positie van Kenten inmiddels al redelijk in de richting komt van datgene waar de jeugdautoriteit en de gemeente ook zeg maar vanuit Is het daarmee opgelost? Wij, wij hebben het vertrouwen in Kenter en de organisatie waarover zijn nieuwe interim directeur is aangesteld. Uitgesproken, wij gaan ervan uit dat de investering die nu nodig is, de gift die wij gaan geven, voldoende is, zal blijken. Om uh, de organisatie... Um. Dan ga ik even in op een, op een aantal uh, specifieke vragen die uh, gesteld zijn. En um, dan kom ik even... Uh uh, eerst maar even bij mevrouw Van der Veld. Die zegt van, kunnen we niet verzorgen dat de gemeenten een vuist maken richting Den Haag? Uh, nou, dat gebeurt eigenlijk al, want de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft uh, onder aanvoering van een groot aantal gemeenten inderdaad die vuist al richting uh, het Rijk gedaan. En het Rijk heeft ook uh, aangegeven nog een keer kritisch te kijken naar de financiële situatie... Uh, ...in uh, en bij de diverse organisaties. En uh, er zijn eigenlijk twee onderzoeken die op dit moment plaatsvinden... ...en de verwachting is dat wij aan het einde van dit jaar een uh, terugkoppeling krijgen van het Rijk... ...om te kijken of in hoeverre het Rijk nog meer financiële bijdrage kan leveren... ...en moet leveren om die continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen. Dus daar is men mee bezig en daar hebben we inderdaad invulling aan gegeven. Dan vraag van de heer Kramer, van zijn er alternatieven? Um, Deels kan je stellen dat uh, uh, de zorg die Kenter uh, levert misschien ook bij andere organisaties in te kopen zouden kunnen zijn. Maar er is een hele specialistische zorg die Kenter levert en die is niet 1, 2, 3 ingevuld. Dus we zijn, en dat is wel een, een, een belangrijke constatering, uh, um, dat uh, we voor een belangrijk deel... Uh, afhankelijk zijn van een, uh, een zorgorganisatie, een kinderhulporganisatie, die in staat is die continuïteit te borgen. Want we hebben het over jongeren die gedurende een langere periode in hun leven begeleiding of zorg nodig hebben of opgevangen moeten worden. En uh, dat houdt in dat je die zorg niet zomaar direct één op twee andere organisaties kan overdragen. Dus er zijn relatief op delen alternatieven, maar op specifieke Heel duidelijke, herkenbare, specialistische delen van uh, Kenten, geen alternatieven op dit moment. Um, dan even de vraag van de heer Tegelaar. Wat nou als Zandvoort uh, nee zegt? Uh, die vraag uh, vindt op dit moment eigenlijk in alle raden plaats. Um, dan is het uh, helder, uh, dan uh, kan het niet doorgaan. Dus het is een gezamenlijke actie. De gemeenteraden in deze regio staan met elkaar gezamenlijk aan de lat. Dus als één gemeente zegt wij doen niet mee, betekent dat alle andere gemeenten hebben uitgesproken dan in, dat, in die situatie ook niet mee te zullen doen. En dat betekent inderdaad het faillissement van Kenter. Dus dan zitten we in dat klem, dat geef ik toe. Maar in er is in ieder geval een, een, een oplossing die uh, wat dat betreft de komende jaren uh, voldoende uh, nou ja zeg maar wat mij betreft vertrouwen biedt om eruit te komen. Dan uh, nog even nog de heer Drommel die uh, zegt eigenlijk van uh, wat mij betreft zou ik niet uh, zeg maar zo'n zo monitoringsgroep uh, voorstellen. Ik zou niet uh, op de, op de, uh, zeg maar de stoel willen zitten van uh, de organisatie zelf. Um, wij hebben juist ervoor gekozen om dat wel te doen. En niet alleen wij, maar eigenlijk ook de jeugdautoriteit is van mening dat wij in deze periode, het komend jaar, echt iedere maand een rapportage van Kenter willen en willen zeg maar, zien. Waaruit blijkt dat die veranderingen, die verbeteringen die noodzakelijk zijn ook daadwerkelijk worden doorgevoerd En dat er dus echt zekerheid ontstaat over de financiële situatie van, van Kenter. En daarmee kan ik eigenlijk al toezeggen, zoals het ook in andere uh, gemeenteraden al uh, is besproken, dat wij u daarover uh, maandelijks wat mij betreft rapporteren. U krijgt van mij maandelijks inzage in die financiële situatie uh, van uh, Kenten de komende tijd. Um, dan even kijken, uh, dan is er nog een vraag... Uh, over uh, hoe zit het eigenlijk met de andere organisaties van GroenLinks. Nou, ik heb net even aangegeven, er zijn uh, nogal wat organisaties in de jeugdhulp uh, actief. Uh, maar er zijn nogal wat specialistische organisaties. En wat ik net zei, je kan niet alle uh, werkzaamheden die bij Kenten op dit moment plaatsvinden... ook één op één overdragen naar een andere organisatie. Dan uh, de laatste vraag van uh, mevrouw De Vries. Is er sprake van een verbeterplan? Ja... Die is er. Die is ook inderdaad door Kenter ook al aan de jeugdautoriteit overhandigd. En de jeugdautoriteit heeft gezegd, nou dat wat Kenter van plan is en deels al heeft ingezet, daar hebben wij voldoende vertrouwen in dat het daarmee goed komt. En is er dan ook controle en of toezicht? Ja, dat is het dus. Jeugdautoriteit samen met uh, een aantal uh, financiële experts van de gemeente en met name in dit geval uh, Haarlem. Die zullen dus inderdaad controleren, monitoren, er bovenop zitten als het gaat om die financiële situatie en de verbetering daarvan. Uh, ik denk voorzitter dat ik daarmee uh, in hoofdlijn en specifiek ook een aantal vragen van de commissieleden heb beantwoord in de eerste termijn. Dat gaan we, dat gaan we merken. Ik ga het vragen, wie meldt zich voor de tweede termijn? Ik zie de heer Kramer. De heer Kramer, gaat u gaan. Ja, Ik hoor de wethouder zeggen dat er een aantal specifieke onderdelen... Uh, nergens anders zijn onder te brengen. Nou, dat baart toch uh, behoorlijk veel zorgen gezien uh, de financiële positie van Kenten. En ik wil toch de wethouder vragen om uh, ons uh, te informeren of er daadwerkelijk uh, geen alternatieven zijn. Want uh, dan zou ik ook uh, aan de wethouder willen vragen om te gaan werken om te kijken om dat wel voor elkaar te krijgen. Ik zag de heer Keuning en achteraan de heer PVV. De heer Keuning gaat die gang. Dank voorzitter en dank aan de wethouder voor het beantwoorden van de vragen. Uh, volgens mij gaf de wethouder aan dat hij ons mee zou nemen in de financiële situatie van Kenter. Tot wanneer, dat weet ik niet. Uh, maar ik zou misschien wel breder willen trekken. En dat we iedere maand uh, meegenomen worden over de positieve en negatieve ontwikkelingen in de jeugdhulp aan uh, zich voor Zandvoort. ...als dat mogelijk is. Dank. De VVD, de heer Drommel. Zwaait uit Bündig, dank u wel. Ja, dank u voorzitter. En ik hoor de portefeuillehouder zeggen... ...we zitten in een klem. Nou, dat is nou net hetgene wat ook mijn zorg was... ...omtrent de dominante marktpartij. Als je in een klem zit, dan wil je daaruit, lijkt me. Het is geen prettig gevoel en het is ook niet de houding die... Passend is, zeker niet bij jeugdhulp. Hoe probeert u te voorkomen dat we in die klem blijven zitten? Het is toch een beetje in de lijn ook van OPZ, het is in de lijn ook van anderen. Het is toch een zaak, denk ik, van, van de gemeentes om die dominantie, die ene zorgverlener van die ex exclusieve zorg, die u net ook al heel juist schetst, om die wat breder te trekken, lijkt mij. Die klem moet eraf. Dank u voorzitter. De laatste die zich aangemeld heeft, die heeft Van Tichelen. Gaat de gang, PVV. Uh, dank u wel voorzitter. Dank aan de wethouder voor de beantwoording van de vragen. Uh, het is natuurlijk leuk dat er uh, sprake is van vertrouwen, maar vertrouwen is iets anders dan garantie natuurlijk. Hè. En in het verleden is er vooruit het Rijk een extra bijdrage geweest. Of die komt nog. Hoe zit het daarmee? Kan die hiervoor misschien niet gebruikt worden? En we vinden het erg ongemakkelijk. En daar zijn we waarschijnlijk niet alleen in. Dat we hier in een situatie zitten waarin een besluit wordt gevraagd. Waarin je in feite geen besluit kan nemen. Het is geen dilemma, maar het is een lemma. Het is maar één keuzemogelijkheid. Want als je zegt, van, nou, we doen het niet, en gaan we maar lekker failliet. Dan creëer je een gigantisch probleem. En dat willen we niet. Maar... Ja, je bent eigenlijk aan, aan, aan het vergaderen over besluitvorming die er in feite niet is. Dat is een situatie waar we ongelukkig mee zijn en we kunnen ons ook aardig vinden in de woorden van de heer Drommel. Het is een situatie waar je uit moet. Want anders dan komt dat terug. En daar hebben we geen zin in. Dank u wel. Het woord is aan de wethouder, de heer Van Hafden. Voorzitter, dank u wel. Um... Even de vraag van de heer Kramer beantwoorden. Um, kan ik, kun u, kunt u een overzicht uh, krijgen van de alternatieven... Um... Daar ga ik me best voor doen. Ik denk dat wel. Ik denk dat ik u inderdaad uh, op korte termijn best wel een inzage kan geven van wat is nou de specificiteit van, uh, van, van Kenter in dit geval. En uh, welke andere organisaties in deze regio zijn nou ook actief die wat betreft de hulpverlening vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden die, uh, die Kenter biedt. Dus wat dat er gaat kan ik daarop toezeggen. Daar heeft u een nieuwe vraag over. Ja, ik hoef, ik. Ik, hoef, ik hoef geen overzicht, ik vraag aan u om helder te maken en inzichtelijk te maken welke alternatieven er zijn voor alle zorg die kenten leeft. Daar ben ik graag toe bereid voorzitter, uh, alleen uh, ik neem aan dat u begrijpt dat ik dat niet nu allemaal uit mijn hoofd weet uh, welke activiteiten binnen Kettering actief zijn, maar ik ben bereid en dat heb ik net toe gezegd u daar een overzicht van te geven. Dan uh, de vraag van de heer Keuning, uh, ook inzage in, een maandelijkse inzage van de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp. Uh, ik denk dat dat vrij lastig is. Dat betekent dat we alle organisaties uh, die actief zijn uh, iets gaan opleggen uh, wat betreft de, de registratie en de verantwoording waarbij ik voorzie dat daar nogal wat arbeid aan ten grondslag ligt. ...en daarmee onnodig, want als alle gemeenten dat vragen op een eigen wijze... ...daar extra personeel wordt voor ingeruurd om dat te realiseren. Dus ik, ik stel voor dat we dat niet opleggen. Dan antwoording beantwoording van, uh, nog een keer de opmerking van de heer Drimmel van uh, de klem. Ja, dat is een constatering. Ik, ik kan het niet anders maken... Uh, maar neem niet weg dat uh, u ook van mij gehoord hebt dat ik volledig vertrouwen heb, en niet alleen ik, maar eigenlijk alle collega's uh, in de regio en daarmee ook uh, de jeugdautoriteit, dat uh, we uit deze financiële situatie, uit deze financiële klem, uh, gaan komen. En dat. Uh, nou ja, ik mag wel zeggen, Kent er na deze, ook voor hun, hele moeilijke periode, hele moeilijke fase. er als een gezonde organisatie uit terug kan komen. Dus het vertrouwen is er. En ik ga er ook vanuit dat zij dat kunnen waarmaken. Ik zag de heer Hermsen. Wil u reageren op wat de wethelder net gezegd heeft? Uh, nee, eigenlijk meer voor de heer Kramer. Uh, op www.kenterjeugdhulp.nl staan alle hulpvormen uitgelegd. Op de website misschien geeft het al wat verduidelijkingen over welke zorgen er dan geleverd wordt door Kenter. Oké, okay. meneer Kramer. Ja. Ja, ja, dankjewel, daar heb ik ook al naar ja. gekeken. Maar ik heb namelijk begrepen van de wethouder in de eerste termijn zijn beantwoording dat hij zegt... er zijn een aantal specifieke diensten die nergens anders zijn onder te brengen. Dus dan in de woorden van de heer Drommel, dat vind ik een klem en dat vind ik zorgelijk. Want u kunt alle vertrouwen hebben dat het goed gaat, maar als het niet goed gaat, dan hebben we een heel groot probleem. En ik zou de wethouder willen vragen te gaan werken aan, een, aan alternatieven hiervoor, dan wel zoeken in Nederland of er alternatieven zijn. Dank u wel. U, u wilde op het antwoord van de wethouder reageren? De heer Steffen. Ik wil toch graag ook, reageer, ook een aanhaking op wat de heer Kramer zegt. En ook wat de heer Van Hermsen zegt. Wat ik misschien ook zou, zou willen meegeven in die zin als huiswerk. Uh, dat, uh, dat er misschien ook, uh, het is niet zozeer als stok achter de deur. Maar uh, misschien ook wel als, als, want ik zie het eerlijk gezegd niet zo rooskleurig in. Zoals u, dat, uh, u zegt, ik heb een vertrouwen dat het goed komt. Ik heb er eerlijk gezegd niet zo'n niet zo vertrouwen. Misschien is het toch ook. We hopen dat het goed komt, maar misschien is het toch ook, als je kijkt naar die alternatieven, ook kijken naar al die uh, instanties die er zijn in de regio, want er zijn een heleboel. Misschien ook, ook in, in gesprekken die de komende maanden gaan worden gevoerd, ook kijken van uh, in hoeverre die instanties in staat zijn en bereid zijn taken over te nemen. Huh? Uh, dan is het laatste woord, dan sluiten we dit onderwerp af, tweede termijn, uh, is geweest aan, aan de wethouder. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Laat ik u dan meegeven dat de, de, de, er een nieuwe aanbestedingsprocedure uh, eind volgend jaar uh, van start gaat. Um, en en, en daaruit zal blijken of er inderdaad organisaties zijn die een deel van de werkzaamheden en diensten die uh, Kenter aanbiedt uh, door andere partijen worden aangeboden. En dat zal ook dan meegewogen worden in de beoordeling. En uh, daarmee komen we uiteraard terug uh, naar de Raad uh, om u daarover te informeren. Dank u wel. We sluiten dit uh, onderwerp uh, af. Tweede termijn is geweest. De wethouder heeft uh, geantwoord. Uh, voor mij uh, is duidelijk dat het een bespreekstuk blijft. Ik hoorde de heer Kramer ook zeggen wel of niet akkoord gaan. is. Dus dan blijft het een bespreekstuk. Heb ik dat goed? Of is het een hamerstuk voor de vergadering? Het mag voor mij een hamerstuk blijven, want we hebben geen keus. Ik uh, ga ervan uit dat de wethouder zijn toezegging nakomt met alternatieven. Toezeggingen van de wethouder, uh, die volgt u. Uh, en daarmee voor alle partijen Het kan niet anders een hamerstuk. Dank u wel. Dan gaan we naar een volgende agendapunt. Er is eventjes geschorst. Dus we drijven een vrolijk muziekje tussendoor. Make woningbouw sociale huur. En betaalbare huur en koop. De portefeuillehouder is aanwezig. En hij heeft mij gevraagd uh, om in het begin voor een kleine correctie op de stukken die u gekregen heeft, even het woord te krijgen. En daar, dat vind ik alleszins redelijk als het een correctie is op de stukken die u gekregen heeft. Gaat u gang, Meneer uh, Bluis. Ja, dank u wel. Het gaat over uh, pagina 7. Daar staan een, uh, bij de spelregels een tiental spelregels. En er staat nu in het stuk bij spelregel 10 aangegeven dat 6 en 8, dat daar met maatwerk kan worden afgeweken. Maar dat moet zijn 7 en 9. Dus als u daar vragen over had van, goh, maar wat maatwerk bedoelt u, dan begrijp ik die vraag wel. Maar ik hoop dat nu de antwoord is gegeven, omdat daar dus een een fout is gemaakt. Dus mijn excuus daarvoor. Dank u wel. Dan zal ik de inleiding verzorgen op dit onderwerp. In april 2019 heeft de gemeenteraad van Zandvoort het uitvoeringsprogramma Wonen 2019 tot en met 2025 vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor het woningbouwprogramma. Het woningbouwprogramma wordt in projecten gerealiseerd. Daarbij wordt samengewerkt met verschillende partijen. Met de vaststelling van de nota geeft de gemeente helderheid bij de start van een project over de regels die de gemeente stelt aan de woningbouwprogrammering en welke instrumenten daarbij worden ingezet. In dit geval uh, hebben we wel een inspreekster. En uh, nou, dat is hartstikke mooi. Dus ik heet graag van harte welkom mevrouw, jonge dame Romy Koning. En aan die geven we dan als eerste het woord.